Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De publicatie van een omstreden vogelgriepstudie is een stap dichterbij gekomen. Een Amerikaans adviesorgaan heeft zijn bezwaren ingetrokken. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam... hebben een variant van het vogelgriepvirus ontwikkeld... die overdraagbaar is tussen zoogdieren. Wetenschappelijk is dat een doorbraak, maar overheden zijn bang dat terroristen met die kennis een biologisch wapen kunnen maken. Ze proberen de publicatie in de wetenschappelijke bladen Science en Nature daarom tegen te houden. Het Amerikaanse adviesorgaan zegt nu dat de risico's op misbruik beperkt zijn... en dat de studie juist van belang kan zijn voor de bestrijding van grieppandemieën. De Amerikaanse regering kan dat advies wel naast zich neerleggen. Ook de Nederlandse regering bekijkt nog of de publicatie kan worden tegengehouden. Slachtoffers van de schietpartij van vorig jaar in Alphen aan de Rijn voelen zich in de steek gelaten. Dat zegt PvdA-Kamerlid Marcouche na een gesprek met 35 slachtoffers. Vorig jaar op 9 april schoot Tristan van der Vlis in winkelcentrum Ridderhof zes mensen dood en daarna zichzelf. Veel betrokkenen zeggen dat er in het begin veel aandacht was, maar dat ze nu aan hun lot worden overgelaten. Ze zitten nog met veel vragen, onder meer over het wapenbezit van van der Vlis en met psychische problemen. Marcouch vindt dat de gemeente een centraal aanspreekpunt moet aanstellen en bijeenkomsten moet organiseren. Hij zal minister Opstelte daarover aanspreken. De politie mag zondag geen actie voeren tijdens de voetbalwedstrijd tussen Kambuur en Zwolle in Leeuwarden. De politie wilde een actievergadering houden waardoor er onvoldoende agenten beschikbaar zouden zijn tijdens de wedstrijd. De burgemeester van Leeuwarden spande een kort geding aan om dat te voorkomen. Eerder verboden rechter ook al acties tijdens de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles Den Bosch, die de afgelopen avond is gespeeld. Het weer, vannacht veel bewolking met plaatselijk wat motregen, minimaal rond 7 graden. Overdag bewolkt met soms een beetje regen, later op de dag mogelijk wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A4 Delft richting Amsterdam. Daar staat tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk... een file van 4 kilometer wegwerkzaamheden. Verkeer op de A4 van Delft richting Amsterdam... wordt bij het Prins Klausplein omgeleid. Via de A12 naar Den Haag en dan via de N44... en de A44 naar Wassenaar en Amsterdam. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven. Is ready for Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een compilatie van divers radiomateriaal... uit het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid over Marga Minko... De schrijfster werd geboren op 31 maart 1920. Begon in 1938 bij de Bredase Courant... maar werd in 1940 ontslagen op last van Duitsgezinde commissarissen. Haar ouders, broer en zus werden gedeporteerd. Marga ontsnapt aan arrestatie en duikt onder. In 1957 verschijnt haar eerste boek Het Bittere Kruid. Marga Minko viert vandaag haar 92e verjaardag. In het vorige uur was een hoorspel te beluisteren... in een vertaling van haar overleden echtgenoot Bert Voeten... Ze hebben samen twee dochters, dus taart zal er zeker in huis gehaald moeten worden. De voorpret vannacht bestaat uit een Marga Minko-reisje door de radiojaren heen. Te beginnen in oktober 1967. Een programma over, door en met Marga Minko. De titel zegt het al, naast de schrijfster zelf zijn ook een aantal anderen over haar in gesprek. Luistert u naar een bijdrage van De Vara. Over door en met Marga Minko. Een programma vervaardigd in opdracht van de Conferentie der Nederlandse Letteren... waaraan behalve de schrijfster zelf... medewerking wordt verleend door Hella S. Haase en Guim Stuveling. Over Marga Minko spreekt Hella S. Haase. Het is ruim tien jaar geleden dat ik in een literair tijdschrift... een paar fragmenten las van die kleine chroniek... die later onder de titel Het Bittere Kruid in boekvorm zou worden uitgegeven. Ik kende de auteur toen niet... Ik herinner me hoe ik getroffen werd... door die ingehouden, trefzekere van ieder pathos gespeende toon... die de lezer op onontkoombare wijze confronteerde... met wat er in de laatste oorlog met de Joodse Nederlanders is gebeurd. De lectuur later van het bittere kruid in zijn geheel... versterkte die indrukken nog. Ik sprak daarnet van trefzekerheid... en bedoel daarmee niet dat Marga Minko voor de problemen waar het hier om gaat namen heeft... Ze situeert haar understatement in de laag van de werkelijkheid waar het thuis hoort. Namelijk in de wereld van de zogenaamde gewone dingen... en van de alledaagse gebeurtenissen. In het klimaat waar dat wat zich toen eigenlijk aan het voltrekken was... in de jaren tussen 40 en 45... buiten de orde, buiten iedere orde viel. Ieder voorstellingsvermogen te boven ging. Ondenkbaar en dus onbestaanbaar was. De kracht van haar kleine chroniek, het bittere kruid schuilt in de volstrekte onverenigbaarheid... van dat consequente noteren... nog vanuit de onwetendheid... vanuit het onvermogen om zich de omvang van het kwaad en het leed voor te stellen. En aan de andere kant... dat wat wij nu weten of wat wij nu vermoeden. De trefzekerheid berust op het onvertroebelde bewustzijn... van de ik die hier herinneringen en ervaringen te boek heeft gesteld. De terughoudendheid... De soms bijna nuchtere, objectieve toon van het verslag lijken mij een noodzakelijke tegenhanger van de, het emotionele proces dat aan het opschrift stellen voorafgegaan moet zijn. Of dat het zeker begeleid heeft. Nog dat wat Margaminko tot schrijven dwingt, nog de aard van haar talent, dat met stroeve helderheid uitkristalliseren van een innerlijke beroering. waar het hele zijn of niet zijn van de persoon zelf bij betrokken is. Nog het een, nog het ander dus, zijn van het soort dat tot een regelmatige stroom van uitingen leidt. Tussen het verschijnen van het Bittere Kruid en Het Lege Huis, haar laatste boek, heeft Marga Minko voor zover ik weet alleen een bundel verhalen, De Andere Kant, gepubliceerd en een door haar samengestelde verzameling verhalen van hedendaagse Joodse auteurs uit verschillende landen. En nu is daar dan dit boek, Het Lege Huis, nadrukkelijk als roman aangekondigd. Het is, zou men kunnen zeggen, een chroniek alweer. Een chroniek in romanvorm van de weg die de jonge vrouw Seva, de vertellende ik van het verhaal, aflegt in de werkelijkheid. De weg die ze aflegt vanaf het einde van de oorlog... wanneer ze het onwezenlijke geïsoleerde bestaan van achtervolgde, van outcast, van onderduikster moet verlaten om opnieuw te leren leven... in de zogenaamd weer normale maatschappij tussen en met de andere mensen... Dus de weg die ze aflegt vanaf dat moment... tot aan het ogenblik waarop zij die wijze van leven gevonden lijkt te hebben. Die integratie in de maatschappij mogelijk geworden schijnt te zijn. Het verslag of het kroniekachtige dat aanvankelijk wordt opgeroepen... door de manier waarop Margaminko haar verhaal opbouwt... uit heel concrete, alledaagse, gewone details... verandert van karakter. En het verandert vooral van suggererende kracht... door de compositie van het boek die nadrukkelijk breekt met wat nu eenmaal altijd het kenmerk... van de chroniek en van het verslag is geweest. Namelijk het in chronologische volgorde meedelen van feiten. De werkelijkheid van Sefa's leven is gebroken. En die brokstukken die schuiven door elkaar en over elkaar heen. Er is geen toekomst mogelijk... behalve wanneer de relatie tussen het heden en het verleden hersteld is. Alles staat in het teken van het lege huis, de leeg geworden wereld waaruit de geliefde allernaasten, de ouders, de broers, de zusters... de grond en de voedingsbodem van het eigen leven... en de eigen persoonlijkheid voorgoed verdwenen zijn. Seva heeft als het ware geen kader meer, geen referentiekader... voor alles wat ze in het nu en het hier beleeft. Omdat het verleden onherroepelijk is, radicaal afgesneden en buiten haar bereik... is het heden een vreemd, onbekend gebied... dat ze moeizaam en verwonderd verkennen moet die innerlijke gebrokenheid van Seva, die maakt dat ze als het ware scherven van werkelijkheid waarneemt. Die heeft Marga Minko met diezelfde kalme... wat stroeve trefzekerheid in taal uitgebeeld. Haar Seva, haar ik-figuur, vraagt niet om medelijden... en heeft ook geen medelijden met zichzelf. Ze noteert kritisch, en niet zonder een soms wat wrange ironie... haar onhandig tasten naar houvast in de werkelijkheid. Al lezende krijgt men de indruk dat het hier ook niet in eerste instantie gaat om het verhaal van Seva's verhouding tot Mark. Eerst haar lotgenoot, haar mede-onderduiker en beschermende vriend, bij wiens lichaamswarmte en sympathie ze instinctief steun gezocht heeft en die later ook haar levensgezel wordt. Mark, die niet meer verdraagt dat zij zich aan hem vastklampt, die de afstand tussen hen schept, die haar dwingt op eigen benen te staan die trouwens zelf ook tijd nodig heeft om zijn eigen evenwicht te vinden. Veel meer lijkt een leeg huis mij de roman van Seva en van Jona, dat andere Joodse meisje, dat Seva in het begin van het verhaal ontmoet en dat evenals zij zelf vanuit de verbanning van het ondergedoken zijn op weg is naar Amsterdam om daar de sporen van haar vroegere bestaan te zoeken. Jona vormt een soort van contrapunt van Seva. Haar innerlijke ontwikkeling verloopt in tegengestelde richting. Seva keert haast automatisch terug naar Mark... de enige mens waar ze iets mee te maken heeft. En Jona, die geen plek of mens heeft om naar terug te keren... valt of springt, dat blijft in het midden, in het water... maar wordt gered. Zij moet leven. Seva is passief, hulpeloos, vervreemd, onzeker... Maar Jona begint zichzelf en haar bestaan onmiddellijk te organiseren. Ze gaat werken, schildert, tracht met wanhopige moed... een identiteit, een vorm van zelfbevestiging op te bouwen. Seva komt geleidelijk, vooral ook via het zintuigelijke waarnemen... en ervaren van de werkelijkheid en via het lichamelijke beleven... tot een besef van haar ik, van haar bestaan. Tot aanpassing aan Mark vooral, aan haar huwelijk. Jona raakt geïsoleerd... Haar contacten falen. Zij vindt geen liefde, geen directe aanraking met... en relatie tot de wereld waarin ze verder moet leven. Terwijl Seva langzaam het gevoel van vogelvrij... uitgestoten anders zijn verliest... althans het weet te verwerken... groeit in Jona het besef nergens bij te horen... alleen te zijn en van getekend te zijn. Seva is in staat tot een soort van compromis. Jona kan niet verder leven... Sefa, die zich aarzelend naar een toekomst keert, draagt het verleden als een onvervreemdbaar deel van zichzelf met zich mee. Voor Jonah, eerst verdrongen en daarna door foto's in al zijn onherstelbaarheid opgeroepen, wordt het verleden letterlijk ondraaglijk. In de overeenkomst en tegenstelling tussen Seva en Jonah, en dat wat in die vorm symbolisch wordt uitgedrukt, dat lijkt mij het eigenlijke thema van Margaminko zo'n man te zijn. Het belangrijkste is daarbij dat Margaminko niet Seva als de uiteindelijk slagende stelt tegenover Jona als de falende. Er is namelijk geen sprake van gelijk of ongelijk. Maar het belangrijke is dat zij de eenzame moed... en de noblesse van Jona's hopeloze trouw evenzeer voelbaar maakt... als het mistroostige van de noodzaak van Seva om zich aan te passen. Sefa zelf getuigt in op een van de laatste bladzijden van het boek van een schuldgevoel ten aanzien van Jona en haar leven, haar hopeloosheid. Wat ik persoonlijk zeer bewonder, is de wijze waarop Margaminko ditmaal op een onchroniekachtige, het door op een onchroniekachtige, dat, dat wil zeggen, niet vlakke, maar gelaagde, kaleidoscopische wijze. De schijnbaar eenvoudig, waarneembare oppervlakteverschijnselen van een mensen leven te beschrijven, er toch in slaagt een zeer gecompliceerd probleem aan de orde te stellen, aan te duiden. Namelijk het probleem van de noodzaak tot definiëren en verwerkelijken van het eigen wezen. Ter informatie: de boeken van Margaminko worden uitgegeven door Bert Bakker, Damen N V Den Haag. Uit haar roman Een Leeg Huis wordt nu een fragment gelezen door Marga Minko. Ik weet niet dat we naar Amsterdam gaan. Het is laat en ik lig al in de bedstee als de broer me komt roepen. Seva, gauw, er is iemand voor je. Je moet hier weg. Ik schiet in mijn kleren, pak mijn koffer en gooi de spullen erin... die ik op een plank boven het bed heb gelegd. Het zijn routinehandelingen. Bij de buitendeur staat een man. In het half donker kan ik zijn gezicht moeilijk onderscheiden... Ik zie alleen dat hij een hoed op heeft en dat hij vrij groot is. Hij vult bijna het hele gangetje. De boerin knijpt me onder het weggaan in de hand. Die koffer neem ik wel, zegt de man als ik op het stikdonkere erf sta. Geef me maar een arm. Zijn stem klinkt jong. De mouw van zijn overjas voelt wollig aan. We lopen de weg op en ik voel de wind om mijn regenmantel. Ik heb het nog nooit zo koud gehad. De zijweg die we na een paar minuten inslaan... is nog donkerder door de hoge bomen aan weerskanten. We komen niemand tegen. Er is alleen het geluid van onze voetstappen op de steenslag. Ik voel hoe het in mijn slapen begint te kloppen. In mijn hals, mijn borst. De man zegt niets. We lopen zwijgend, gearmd naar iets dat aan de rechterkant van de weg staat. Het is een auto. Ik hoor mijn begeleider fluisteren. Ik moet niet schrikken, ik ben in goede handen. Het dringt niet tot me door. Misschien lig ik nog in de bedstee... en is dit de telkens terugkerende droom waarin ik word weggehaald. Ik zie dat het een Duitse legerauto is, een DKW, waarvan het achterportier wordt geopend. Ik ben stijf. Alles aan me is verstijfd. Mijn benen en mijn armen zijn gevoelloos. Mijn mond is zo droog dat ik moeite heb om te slikken. Ik word zacht naar binnen geduwd en mijn begeleider komt naast me op de achterbank zitten. Hij zegt iets tegen me. Ik hoor het niet. Ik weet nu dat het zo gebeurt. Zo is het met de anderen ook gegaan. Zo heb ik het me al maanden voor me gezien. Onverwacht word ik weggeleid. Vanzelfsprekend en onontkoombaar. Voorin zitten twee mannen met weermachtsuniformen aan. De man naast de chauffeur draait zich om en vraagt hoe ik me voel. Hij draagt een bril die even glinstert als hij een sigaret opsteekt. Of ik wil roken. De bestuurder zegt dat hij voor zich moet kijken en zijn mond houden. Je maakt haar bang. Ze grinniken. Mijn begeleider buigt zich naar me toe en legt zijn hand op mijn arm. Ik breng je naar een goed adres. Waarom? Het was daar niet veilig meer. Je gaat nu ergens anders heen. Waarheen? Je hoeft niet bang te zijn. Ben je altijd zo? Nee, je moet me vertrouwen. Ik ken je niet. Wie kent wie? En die daar, ik wijs naar de twee mannen voorin. Dat is in orde prima, jongens. We rijden op de grote weg waar het lichter is. De maan komt af en toe door. De blauwe koplampen van tegenliggers schieten voorbij. Flauwe lichtstrepen uit ramen die niet goed verduisterd zijn. Ik zie zijn gezicht... Hij heeft zijn hoed afgezet. Zijn haar is strak naar achteren gekamd en glimt. Zijn wenkbrauwen komen dicht bij elkaar. Hij heeft een scherpe neus, hoekige kaken en een brede, donkere snor. Een gezicht vol rechte lijnen. Als hij merkt dat ik naar hem kijk, drukt hij zijn hand steviger op mijn arm. Glimlacht. En zegt dat hij Karel heet, dat ik hem zo noemen moet. En nog eens, dat het goed is. De wind giert om de auto en rukt aan de linnenkap. Ik voel hem door het portier heen. Ik heb het nog steeds koud. De man met de bril kijkt een paar keer om naar een wagen die achter ons rijdt... en ons pas na een minuut of vier passeert. Veldgendarmerie, zegt hij. Onze chauffeur mindert vaart. Ik let op zijn hoofd, dat nu meer naar voren gaat. Op de gespannen lijn van zijn nek. De anderen zitten in dezelfde houding. Niks aan de hand, zegt Karel. Maar dan zijn we al kilometers verder. In een straat in Amsterdam worden we afgezet... Ik herken de buurt. Het is vlak bij de Nieuwmarkt. We lopen langs de dichtgetimmerde etalages... van de winkels in de sint antoni breestraat Voor een huis aan de klovenis blijven we staan. We zijn er, zegt hij. Ik kijk naar een schuit die voor de deur ligt. Aan dek staat een damesfiets. We klimmen drie steile trappen op... en komen in een lange schaarsverlichte kamer, een soort atelier. In het midden staat een ronde tafel waar een paar jonge mannen omheen zitten. Ik voel dat ze me nauwkeurig bekijken... Een van hen, een jongen in een zwarte trui, komt naar ons toe. Hij heeft dezelfde snoer als Karel, maar lichter van kleur. Zijn gezicht is mager, met plooien langs zijn mond. Zijn lang sluik haar hangt met een lok over zijn voorhoofd. Ik ben Mark. Je valt hier met je neus in de boter. Het zijn allemaal onderduikers. Zitten die allemaal hier? Gedeeltelijk. Er zitten er een paar boven en de rest in het huis hiernaast. Hij zet mijn koffer die Karel bij de deur heeft laten staan, een eind verder de kamer in. William Borrel? Ik weet het niet. Ik zou het maar doen. Ja, geef haar een borrel, zegt Karel. Een dubbele. Ze is er nog steeds niet zeker van dat ze in goede handen is. Sinds ik jullie naar die andere auto heb zien kijken, wel. Mark loopt naar de tafel om in te schenken. Hij heeft een lange rug geaccentueerd door de trui die ver over zijn heupen valt. Zijn broek ziet er oud uit, vol vlekken. Ik ga op een diva zitten die tegen de muur staat. Hij kraakt. Ik voel de veren doorheen steken. Was het per se nodig om hem met een Duitse auto te komen halen, vraag ik aan Karel. Nodig was het niet, maar de jongens hadden toevallig in die buurt een kawaii te doen. Ze zeiden, als het een aardig kind is, mag ze meerijden. Hij lacht en heft het glas dat Mark hem gegeven heeft. Proost. Ik vind het nogal een risico. Na spertijd ben je gek. Hebben ze je bang gemaakt, de rotstralen? Zie ik er soms uit als een SD'er. De Joeren, Karel. Je kan er zoveel op. Zo beveel hersturen van Führer. Ze lachen en ik lach mee. Ik wil me niet laten kennen. Niet laten merken dat ik me in hun gezelschap weinig op mijn gemak voel. Ik heb tot dusver alleen bij boeren gezeten, op afgelegen plaatsen. Bij mensen van weinig woorden. Ik moet wennen aan de ironie, de cynische grappen... aan de snelle overgangen in het gesprek. Kom hier zitten. Ze hebben een stoel voor me bijgeschoven. Guim Stuifeling hoort u in gesprek met Margaminko. Mevrouw Minco, u hebt uh, kort geleden een roman gepubliceerd... of misschien moet men beter zeggen een, een groot verhaal. Dat is het derde boek in bijna tien jaar. Want als mijn eerste drukken me niet bedriegen... dan is het Bittere Kruid van 1957 en de andere kant van 1959... en dit de derde boek, Een Leeghuis, van 1966. Nu zijn daar een paar aspecten aan waar ik graag met u over wil bespreken. In de eerste plaats, u bent begonnen met verhalen... Uh, laten we zeggen van 16 bladzijden. En nu hebt u een boek van, laten we zeggen, 200 bladzijden. Uh, is dat een soort groeiproces? Uh, dorst u om zo te zeggen vroeger de ruimte niet aan van een groot boek en nu wel? Uh, of is het een integratie waarbij allerlei elementen die vroeger losse kernen vormden... nu tot een zekere eenheid voor u geworden zijn... Uh, ja, meneer Stouweling, daar kan ik u eigenlijk uh, zo op antwoorden. Ik ben altijd uh, gefascineerd geweest door verhalen. Ik heb altijd erg veel verhalen gelezen. De verhalen van Tjechov bijvoorbeeld en uh -huh. de verhalen van Katherine Mansfield. En zo ben ik eigenlijk uh, toegekomen zelf verhalen te gaan schrijven. En in mijn eerste boek, Het Bittere Kruid... heb ik dus de verhalen afzonderlijk gebundeld tot één groot verhaal. Ja, en, uh... omdat het thema samenhangt. ja, ja. ja. ja. Ik ben dus begonnen met de Bittere Kruid... gewoon losse verhalen ja. te schrijven... die ik later dus uh, bij elkaar gebracht heb. Ja. Uh, en er eigenlijk één verhaal van heb gemaakt. Maar het bestaat dus uit allemaal losse verhalen... die je ook afzonderlijk zou kunnen lezen. Ja. En uh, ja, langzamerhand ben ik wel uh, toegekomen... om uh, met een grotere aanpak te beginnen... En uh, heb ik mijn uh, verhalen wat uitgebreid. Uh, een leeghuis dat zijn eigenlijk ook drie verhalen. Akkoord, daar kom ik aan stonds op terug. Ja. Uh, hebt u het idee dat het succes dat u terecht hebt gehad met uw verhalen... u als het ware de moed heeft gegeven om dit grotere werk aan te pakken? Dat, dat zou best mogelijk zijn. Uh, als je eenmaal uh, succes hebt gehad met een boek, dan... Uh dan voel je wel dat je door moet gaan. Had ik geen succes gehad, dan was ik ook wel doorgegaan. Ik had nu de moeilijkheid eigenlijk dat ik met mijn boek uh, succes had... omdat ik dan uh, daarbij de angst had dat het, tweede boek ook niet, dat het tweede boek dus niet goed zou worden. Ja, ja, ja, ja. Dat was voor mij uh, wel een heel probleem. Daarom heb ik er waarschijnlijk zo lang over gedaan. Ja, want er zit een grote tijdsruimte tussen die verhalen van de andere kant... en een leeg huis... Uh, ik heb de indruk, en die indruk is ook deels gebaseerd op een interview... dat u voor een tijdschrift hebt gegeven... Uh, dat de tijdsruimte toch ook ligt aan de stijl waarin u schrijft. Het is heel duidelijk dat die verhalen en ook uh, een huis niet achter elkaar zo in de machine zijn gezet. Nee, zeker niet. Nee, nee. Uh, Werkt u sterk op uw stijl? Ik, ik werk uh, erg lang uh, op een verhaal. Ik, ik zit er eindeloos aan te werken... Um, uh, aan, te, aan, te, aan te schaven. Ja, aan dus, te, dus he, uh, niet op de thema's alleen. Niet nee, op het Nee, gewoon ja. op het hele wijk. Op ja. de, de compositie, op, op mijn stijl. Ik, ik doe er eindeloos lang over. En ik herschrijf het steeds. Ja. Van, van een hoofdstuk of van een half hoofdstuk maak ik wel, wel soms zes à acht versies. Soms meer, soms minder. En eh, sterk gericht om het steeds eenvoudiger te krijgen. Ja, ja. ja Zakelijke Ja, de essentie, concise, ja, ja nou, de essentie eruit te lichten. Eh, dat is heel, heel begrijpelijk en ik wil ook al zeggen heel merkbaar. U weet, het is veel moeilijker makkelijk te schrijven... dan eh, moeilijk te schrijven ja, over ja. zulke zaken. Een eenvoud is vaak een resultaat van heel hard werken. Dat is me bekend. De motieven van uh, een belangrijk deel van uw werk, het bittere kruid in een leeg huis natuurlijk helemaal, maar ook van een deel van de rest van uw verhalen, zijn natuurlijk sterk gebonden aan één groot probleem. Laten we zeggen het Joodse probleem, ja. of als u wilt het oorlogsprobleem. Um, voornamelijk vroeger het onderduikprobleem. Nu in uw laatste werk zit er ook het concentratiekamp-element ja, in. Ja. Um, Hebt u het gevoel, of kunt u zeggen... in welke mate hier autobiografische elementen meespelen? Uh, ja, uh, ik schrijf dus eigenlijk altijd... Uh, uh, ja, vanuit mijn eigen belevenissen... Uh, ik schrijf over de dingen die ik zelf heb meegemaakt... maar niet alleen, ik schrijf ook over de dingen die ik in mijn omgeving uh, uh, ontmoet. Dus uh, dingen die mij gefrappeerd hebben van andere mensen... En, uh, ik ben dus alleen maar in de oorlog ondergedoken geweest... maar de verhalen over de concentratiekampen... die lagen net zo dichtbij als de verhalen over de onderduiktijd. Ja, de verhalen wel, de ervaringen uh, je daarover, nee, nee, de ervaringen dus niet. Maar uh, je hebt je daar zo sterk... Uh, heb je die uh, verhalen ingeleefd mm -hmm. over de concentratiekampen... dat het voor mij ook vanzelf kwam om daar ook over uh, ja. te schrijven. Niet zo intens natuurlijk als iemand die er zelf geweest zou zijn. Dat weet ik niet. Tolstoy is ook niet in de Frans-Russische oorlog geweest... en is een oorlog en vrede heel goed ingelicht. Het is alleen voor mij de kwestie... en dat is een meer een psychologische en artistieke kwestie... in hoeverre men uit ervaringen schrijft en schrijven moet... en zeker ervaringen van deze enorme, bittere ernst... en in hoeverre men het ook, laat ik zeggen, via andere kanalen... en ook via de fantasie zich eigen kan maken. Want er zit hier natuurlijk een uh, merkwaardig conflict... of uh, tegenstelling, contrast, tussen... Uh, ervaring, dus herinnering en verbeelding, fantasie ja. Ja. Uh, als men van u zou zeggen dat u weinig verbeelding, weinig fantasie en veel ervaring en, en veel herinneringen hebt mm -hmm. dat zou u accepteren eventueel ja, dat, dat, dat is eigenlijk, uh, daar komt het wel op neer. Althans in deze boeken. Met, ja, ja, ja. Maar u hebt er ook wel andere dingen geschreven ja. waar meer fantasie in zit. Ja, zeker. Ik uh, ben uh, vlak na de oorlog begonnen met uh, het schrijven van korte verhalen die gepubliceerd zijn in de Mandrill. Nou, dat ja. waren een soort verhalen met een, uh, een, een zwarte humor, ja, zou je wel kunnen jongen, zeggen. Ja, ja. ja. In ja, de stijl hadden, van de New Yorker. Ja, en die hadden niets te maken die met het Joodse niets probleem. Niets met het, met het Joodse probleem te maken. Ik schreef eigenlijk al, al veel eerder, voor de oorlog, ben ik een korte tijd journalist geweest ja. in, in Brabant. U ja, komt uit Brabant, u ja. komt uit de buurt van Breda vandaan. Ja. En toen, uh, toen schreef ik ook wel kassiefjes in, in, in de krant. Ik was toen journalist bij de Bredaanse krant. Ik ben toen al, ik ben dus voor even... uw verzameld werk moeten we dat opgraven? Uh, nou, liever niet. Nee. Oh, nee, nee. nee, nee. Zijn ze vindbaar? Staat uw naam nou, in het niet. Onder? Nee. Ook oh, dat niet. Goed, we zullen het voorlopig vergeten. Maar um, die kant van uw werk, laat ik zeggen... het vrijspelen met de fantasie natuurlijk... op menselijke uh -huh. motieven over het algemeen... Um, hebt u het gevoel dat dat niet aan bod mag komen of moet komen in dit soort werk? Nou, ik zou het uh, uh, helemaal niet erg vinden als dat wel aan bod kwam. Maar het komt dan niet uh, uh, aan bod uh, als ik uh, schrijf over uh, mijn... Uh, nou, als ik ga schrijven dus, hè, uh, zoals ik dus over uh, met het leer, een leeghuis bezig ja. ben geweest... dan, uh, dan komen vanzelf uh, de oorlogsmotieven erin. Uh, mijn ervaringen ja. met de oorlog zijn zo sterk ja. geweest dat... Uh, die komen altijd weer op de poppen. Ja, um, dat is dus een, een duurzame bron. Hebt u een gevoel dat door te schrijven dit hele complex... dat natuurlijk voor u onvergetelijk is... toch voor een deel tot rust komt of niet? Dat, dat denk ik wel, ja. Omdat nee. het is een beetje chronologisch is wat ik geschreven heb. Ja. Eerst het Bittere Kruid, dat ja. was dus uh, uh, de jaren 40-45. Ja. Uh, Leeghuis is uh, bestrijkt dus uh, ongeveer lang... de 50e jaren. ja. ja. Maar en wel dan, met een terugblik naar die oorlog. Ja, natuurlijk. Ja, de flashbacks geven ja. natuurlijk altijd weer ja, ja. Uh, uh, de oorlog. Uh, ja, er uh, zit uit. namelijk in een leeghuis die tegenstelling, laat ik zeggen, tussen de aanpassing aan de nieuwe situatie van na de oorlog en degene die zich nooit meer aanpassen kan. En ik heb wel de indruk, maar dat is zuiver psychologie en intuïtie, dat het feit van te schrijven voor u de aanpassing, om zo te zeggen, iets makkelijker mogelijk maakt. Ja. Dat is denkbaar, maar ja, u wil er ja. niet positief ja op zeggen? Nee nee, nee, nee, nee, nee, niet, ja. niet helemaal. Nee, nee. Nee. Um, in uh, een huis hebt u uh, als stijlvorm, althans zo is het voor de lezer die ik ben natuurlijk te ervaren, het verleden in de tegenwoordige tijd gezet. En het verhaal dat dan de jaren 50 speelt in de verleden tijd. Ja. Is dat opzet geweest of toeval? Of uh, toen dat, ik denk ja, ik kwam ja. Uh, doorgewerkt? Ja, ja ik, dat, dat kwam eigenlijk vanzelf. Uh, ik vond namelijk, terwijl ik eraan bezig was, dat uh, de uh, herinneringen zo sterk naar boven kwamen... dat ze gewoon het, uh, de tegenwoordige tijd vormden. Het, uh, mm -hmm. het, uh, het werd nu, het ja. werd heden, uh, de tegenwoordige tijd. Het was zoiets belangrijks. Belangrijker dan... Uh, dan uh, de, uh, ja, de ervaringen van nu. Ja, ik moet u zeggen... als men het leest, krijgt men die indruk dus ook sterk... dat het verleden, om zo te zeggen... het meest levende deel gebleven is hierin. En dat zou dus ook wel kloppen met wat we net besproken hebben. Een laatste vraag. Hebt u nieuw werk onderhanden nu? Of moet dat rijpen en wachten? Nou, ik doe er altijd zo vreselijk lang over. Ik loop er altijd eerst een hele tijd over te denken. En dan begin ik eraan. Ik ben wel uh, zachtjes aan aan iets begonnen. Maar uh, wanneer dat... Uh, een vorm gaat nemen of wanneer dat weer in boekvorm uh, zal verschijnen... dat zou ik met geen mogelijkheid kunnen zeggen. Nee, we hoeven toch hoop ik, niet acht jaar te wachten, net als de vorige keer. Ja, we hebben nu acht jaar gewacht. Hè, ja. ik, nee, ik hoop het, dat hoop ik ook echt niet. Ik, misschien gaat het me nu wat vlotter af. Al dus Margaminko in een bijdrage van de VARA... eerder uitgezonden in oktober 1967... We reizen verder in de tijd met Marga Minko... die vandaag haar 92 e verjaardag viert. En we komen terecht in augustus 1990. Dat was in het jaar dat zij nog een jonge deerne van 70 was. Het is een aflevering van Oorschelpen en Zandkastelen. De introductie komt van Henk Mouwen, u waarschijnlijk wel bekend... en tegenwoordig werkzaam bij Max in het programma Wekker Wakker op Radio 5 Nostalgia. We gaan terug naar 1990. Oorschelpen en zandkastelen. Verhalen bij de thee of badmuts. Presentatie: Henk Mouwen. Goedemiddag, vanmiddag kunt u luisteren naar verhalen van de schrijfster Marga Minko. Een naam die bijna iedereen kent, omdat Marga Minko een van de aangrijpendste boeken over de Jodenvervolging schreef. Namelijk Het Bittere Kruid, dat in 1957 verscheen. Ze had toen al heel wat korte verhalen gepubliceerd in kranten en tijdschriften. In die verhalen lijkt het vaak te gaan om gewone, alledaagse gebeurtenissen uit iemands leven. Maar schijn bedriegt. Meneer Frits... De donkergrijze PTT-wagen stopte voor het hek en er stapten twee mannen uit met gereedschapstassen. Ze liepen naar juffrouw plogge toe, die bezig was het tegelpad te vegen. We komen de telefoon aanleggen, zei de voorste man. Daar is me niets van bekend, zei juffrouw Plogge. Weet u zeker dat u hier moet zijn? De andere man keek op een formulier dat hij uit zijn borstzak haalde. Dat kan niet missen, dame. Juffrouw Plogge klopte bij meneer Frits aan. Hebt u soms telefoon aangevraagd? vroeg ze. Nee, zei hij, wat verstoord opkijkend van zijn boek. Ik kan het me niet herinneren. Maar ze mogen dat ding gerust neerzetten. Het is altijd makkelijk. De telefoon werd op een metalen console tegen de gangmuur geplaatst, naast het gaskastje. Juffrouw Plogge liep er met een boog omheen. Ze moest niets van die nieuwigheid in huis hebben. Ze durfde het toestel niet aan te raken... en was doodsbenauwd dat er werkelijk gebeld zou worden. In de keuken zat ze aldoor gespannen te luisteren. De deur op een kier. Eén keer was ze hevig geschrokken. Ze hoorde plotseling de stem van meneer Frits door de gang schallen. Wat wilt u, vroeg ze, terwijl ze op een holletje naar hem toe liep... Maar hij stond voor dat toestel te praten en gebaarde dat ze weg moest gaan. Later kwam hij de keuken in. Nou, zei hij, handen wrijvend, dat gaat excellent. Je draait gewoon een nummer en je spreekt. Ik kan nu met de hele wereld in verbinding treden. Wil ik mij tot iemand in Groningen richten, dan doe ik dat, hè? Zelfs Londen of Parijs kan ik bereiken. Al weet ik niet wie ik daar zou moeten bellen, maar het is te proberen. Hij lichtte het deksel van een pan, snoof even en begaf zich weer naar zijn werkkamer. Meneer Frits was een ietwat in zichzelf gekeerde zestiger die een buitenhuis ergens in de Achterhoek bewoonde. Sedert jaren hield hij zich bezig met de bestudering van het verkleinwoord in de Gelderse dialecten. Een arbeid waartoe hij uitsluitend door plichtsgevoel werd gedreven. Hij vond dat hij iets nuttigs moest doen in de maatschappij, maar... Zijn ware ambitie lag op ander terrein. Al lange tijd was meneer Frits vervuld van een groot project... dat achter in zijn tuin werd uitgevoerd. Daar groeven twee tuinlieden voor hem een gat... dat een geweldige diepte gekregen zou hebben... als ze er niet met de pet naar hadden gegooid. Maar hun gelanterfant ontging meneer Frits. Het was hem altijd weer een intens genoegen... over de rand van de kuil omlaag te kijken... Hij kreeg dan een gevoel van macht. Niet alleen deze tuin is van mij, dacht hij... maar ook alle grond daaronder, tot aan Australië toe. Het is allemaal van mij, kon hij bewogen mompelen. Hoe dieper het gat wordt, hoe meer diepte ik in eigendom heb. En als we eenmaal de andere kant van de aarde bereikt hebben... zeg ik tegen zo'n Australische schapenfokker... Goedendag, hier ben ik. Dit gat is van mij. Nu hij telefoon had, openden zich weer nieuwe mogelijkheden. Hij stelde zich voor met dat tijd ook een telefoonkabel in het gat te laten aanleggen... en het toestel mee naar de andere kant te nemen... zodat hij geregeld met juffrouw Plogge in verbinding kon blijven. Ze moest eindelijk eens leren met het apparaat om te gaan. Bel iedereen maar op, zei hij gul tegen haar. Vooruit, ga je gang. Ze wist niet wie ze bellen moest... Ik heb geen familie, ik heb geen kennissen en dan nog, wat zou ik moeten zeggen? Bel de bakker en bestel een brood, opperde meneer Frits. Hij is toch al geweest vanmorgen, zei ze. We hebben brood genoeg. De kruidenier, bel de kruidenier. Waarom zou ik, vroeg ze. De provisiekast zit nog vol. Ze wimpelde al zijn suggesties af. Het werd een hele zorg voor hem. Hoe leerde zijn huishoudster vlot telefoneren, zodat straks alles op rolletjes liep? Hij kwam op het idee eens naar het dorp te stappen en van het postkantoor uit zijn huis te bellen. Dan was hij er niet en moest de telefoon wel opnemen. Zonder dat ze het merkte, glipte hij op een morgen de deur uit, nadat hij eerst in de gang zijn nummer op een papiertje had geschreven. Het ging allemaal excellent, vond hij, tot hij in de cel stond en de hoorn van de haak nam. Terwijl hij draaide, ondervond hij een onaangename spanning. Wie zou die aan de lijn krijgen? De gedachte dat nu ieder ogenblik zijn eigen stem kon doorkomen, benauwde hem. Pas na minutenlang wachten hoorde hij haar stem. Heel zwak. Alsof ze de hoorn een eind van haar mond hield. Hallo, riep hij. Hallo, met wie spreek ik? Meneer Frits is niet thuis, zei ze. Het klonk angstig. Wat zegt u? riep hij verbaasd. Is meneer Frits niet thuis? Weet u dat zeker? Natuurlijk weet ik dat zeker, antwoordde ze ditmaal ferm. Meneer Frits is er niet. Lieve hemel, zei hij. Is Frits er niet? Hij kreeg het er warm van. Hij was toch altijd thuis? Waar was Frits. Waar is hij? riep hij. Hij is weg, zei ze. Zo? fluisterde hij. Hij wist het zweet van zijn voorhoofd. Er bekroop hem een gevoel van grote verlatenheid, een gewaarwording heel ver van zichzelf vandaan te zijn en zichzelf nooit meer te zullen vinden. Hij legde langzaam de hoorn op de haak en wandelde het postkantoor uit. Het stond voor hem vast dat Frits onderweg was naar de andere kant. Het adres. Kent u me nog? vroeg ik. De vrouw keek me onderzoekend aan. Ze had de deur op een kier geopend. Ik kwam dichterbij en ging op het stoepje staan. Nee, ik ken u niet. Ik ben de dochter van mevrouw S. Ze hield haar hand om de deur alsof ze wilde beletten dat die verder open zou gaan. Haar gezicht verriet geen enkel teken van herkenning. Ze bleef me zwijgend aankijken. Misschien heb ik me vergist, dacht ik. Misschien is ze het niet. Ik had haar maar één keer vluchten gezien. En dat was jaren geleden. Het was best mogelijk dat ik op een verkeerde bel had gedrukt. De vrouw liet de deur los en deed een stap opzij. Ze had een groen gebreid vest aan. De houten knopen waren door het wassen iets verbleekt... Ze zag dat ik naar het vest keek en verschool zich weer half achter de deur. Maar ik wist nu dat ik goed was. U hebt mijn moeder toch gekend? vroeg ik. Ben je teruggekomen? zei de vrouw. Ik dacht dat er niemand teruggekomen was. Alleen ik? Achter haar in de gang ging een deur open en dicht. Er kwam een muffe lucht naar buiten. Het spijt me. Ik kan niets voor u doen. Ik ben speciaal met de trein hier naartoe gekomen. Ik had u even willen spreken. Het schikt me nu niet, zei de vrouw. Ik kan u niet ontvangen, een andere keer. Ze knikte en sloot behoedzaam de deur, alsof er in huis niemand gestoord mocht worden. Ik bleef nog even op de stoep staan. Het gordijn voor het erkenraam bevolg. Iemand gluurde naar mij en zou straks vragen wat ik moest. O, niets, zou de vrouw zeggen. Het was niets. Opnieuw keek ik naar het naamwoordje. Dorling, stond er, met zwarte letters op wit emai. En op de stijl, iets hoger, het nummer. Nummer 46. Terwijl ik langzaam terugliep naar het station dacht ik aan mijn moeder, die mij jaren geleden eens het adres gegeven had. Het was in de eerste helft van de oorlog geweest. Ik kwam voor een paar dagen thuis en het viel me dadelijk op... dat er in de kamers het een en ander was veranderd. Ik miste allerlei dingen. Mijn moeder verbaasde zich erover dat ik het zo gauw gemerkt had. Daarop vertelde ze mij over mevrouw Dorling. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar ze bleek een oude kennis van mijn moeder te zijn die ze in geen jaren had gezien. Ze was plotseling komen opdagen en had de kennismaking hernieuwd. Sindsdien kwam ze geregeld. Iedere keer als ze hier weggaat, neemt ze iets mee naar huis, zei mijn moeder. Alle tafelzilver heeft ze in één keer meegenomen. En dan de antieke borden die daar hingen. Met die grote vazen heeft ze erg moeten schouwen, En ik ben bang dat ze van het serviesgoed spit in haar rug heeft gekregen. Mijn moeder schudde meewarig het hoofd. Ik zou het haar nooit hebben durven vragen. Ze heeft het mezelf voorgesteld. Ze stond er zelfs op. Ze wil al mijn mooie dingen redden. Als we hier weg moeten, zullen we alles kwijtraken, zegt ze. Hebt u met haar afgesproken dat ze alles bewaart? Vroeg ik. Alsof dat nodig is, riep mijn moeder uit. Het zou gewoon een belediging zijn zoiets af te spreken. En denk eens aan het risico dat ze loopt... Telkens als ze met een volle koffer of tas onze deur uitgaat. Mijn moeder scheen te merken dat ik niet geheel overtuigd was. Ze keek me verwijtend aan. En daarna spraken we er niet meer over. Ik was intussen bij het station gekomen. Zonder al te veel op de weg te hebben gelet. Voor het eerst sinds de oorlog liep ik weer door de bekende wijken. Maar ik zou niet verder gaan dan noodzakelijk was... Ik wilde mezelf niet kwellen met de aanblik van straten en huizen vol herinneringen aan een dierbare tijd. In de trein terug zag ik mevrouw Dorling weer voor me zoals ik haar de eerste keer had ontmoet. Het was de morgen na de dag dat mijn moeder mij over haar had verteld. Ik was laat opgestaan en de trap afkomend zag ik dat mijn moeder juist iemand uitliet. Een vrouw met een brede rug. Daar is mijn dochter, zei mijn moeder. Ze wenkte naar mij. De vrouw knikte en nam de koffer op die onder de kapstok stond. Ze droeg een bruine mantel en een vormeloze hoed. Woont ze ver? vroeg ik, toen ik had gezien hoe moeizaam ze met de zware koffer het huis uitging. In de Marconistraat, zei mijn moeder, nummer 46, onthoud het maar. Ik had het onthouden. Ik had alleen erg lang gewacht met er naartoe te gaan. De eerste tijd na de bevrijding... interesseerde ik me helemaal niet voor al die opgeborgen boel. En natuurlijk kwam er ook iets van angst bij. Angst om geconfronteerd te worden met dingen... die behoord hadden tot een verband dat niet meer bestond. Die opgeborgen waren in kisten en dozen... en vergeefs wachten tot ze weer op hun plaats gezet zouden worden. Die het al die jaren hadden uitgehouden omdat het dingen waren. Maar langzamerhand werd alles weer normaal. Er was brood dat steeds lichter van kleur werd. Er was een bed waar je onbedreigd in kon slapen. Een kamer met een uitzicht waar je iedere dag meer aan gewend raakte. En op een dag merkte ik dat ik nieuwsgierig werd naar al die eigendommen die nog op het adres moesten zijn. Ik wilde ze zien, aanraken, herkennen. Na mijn eerste vergeefse bezoek aan het huis van mevrouw Dorling... besloot ik het een tweede keer te proberen. Het was nu een meisje van een jaar of veertien dat mij opendeed. Ik vroeg of haar moeder thuis was. Nee, zei ze, mijn moeder is even boodschappen doen. Dat hindert niet, zei ik. Ik wacht wel op haar. Ik volgde het meisje door de gang. Naast een spiegel hing een ouderwets ganooka-ijzer... Wij hadden het nooit gebruikt omdat het veel omslachtiger was dan een kandelaar. ''Wilt u niet gaan zitten?'' vroeg het meisje. Ze hield de kamerdeur open en ik ging langs haar naar binnen. Geschrokken bleef ik staan. Ik was in een vertrek dat ik kende en niet kende. Ik bevond mij te midden van dingen die ik terug had willen zien... maar die mij in de vreemde atmosfeer beklemden... Of het kwam door de smakeloze manier waarop alles gerangschikt was, door de lelijke meubels, of de benauwde lucht hierheen, hing, weet ik niet. Maar ik durfde nauwelijks meer om me heen te kijken. Het meisje verschoven stoel. Ik ging zitten en staarde op het wolle tafelkleed. Ik raakte het voorzichtig aan. Ik wreef erover. Mijn vingers werden warm van het wrijven. Ik volgde de lijnen van het patroon. Ergens aan de rand moest een brandgaatje zitten dat nooit hersteld was. Mijn moeder zal zo wel komen, zei het meisje. Ik had al thee voor haar gezet. Wilt u een kopje? Graag. Ik keek op. Het meisje zette kopjes klaar op de theetafel. Ze had een brede rug, net als haar moeder. Ze schonk thee uit een witte pot... Alleen op het deksel zat een gouden randje, herinnerde ik me. Ze deed een doosje open en nam haar lepeltjes uit. Een mooi doosje is dat. Ik hoorde mijn eigen stem. Het was een vreemde stem. Alsof elk geluid in deze kamer een andere klank kreeg. Hebt u er verstand van? Ze had zich omgedraaid en bracht me mijn thee. Ze lachte. Mijn moeder zegt dat het antiek is. We hebben nog veel meer. Ze wees de kamer rond. Kijkt u maar eens. Ik hoefde haar hand niet te volgen. Ik wist welke dingen ze bedoelde. Ik keek alleen naar het stilleven boven de theetafel. Als kind had ik altijd zo'n trek gehad in de appel die op het bord lag. We gebruiken het overal voor, zei ze. We hebben wel eens gegeten van de borden die daar aan de muur hangen. Ik wou het zo graag maar het was heel gewoon. Aan de rand van het tafelkleed had ik het brandgaatje gevonden. Het meisje keek mij vragend aan. Ja, zei ik, je raakt aan al die mooie dingen in huis gewend. Je kijkt er haast niet meer naar. Je merkt het pas wanneer er iets weg is, omdat het gerepareerd moet worden. Of omdat je het uitgeleend hebt, bijvoorbeeld weer hoorde ik de onnatuurlijke klank van mijn stem. En ik vervolgde. Ik herinner me dat mijn moeder me eens vroeg of ik haar wilde helpen met zilverpoetsen. Het is al heel lang geleden en ik zal me die dag waarschijnlijk verveeld hebben. Of misschien moest ik thuis blijven omdat ik ziek was geweest. Want ze had het me nog nooit gevraagd. Ik vroeg haar welk zilver ze bedoelde. En ze antwoordde me verbaasd dat ze het natuurlijk over de lepels, vorken en messen had. En dat was nu het vreemde. Ik wist niet dat de voorwerpen waar we iedere dag mee aten... van zilver waren. Het meisje lachte weer. Ik wet dat jij het ook niet weet. Ik keek haar strak aan. Waar we mee eten? vroeg ze. Nu? Weet je het? Ze aarzelde. Ze liep naar het buffet en wilde een la opentrekken. Ik zal eens kijken... Het ligt hierin. Ik sprong op. Ik vergeet mijn tijd. Ik moet mijn trein nog halen. Ze stond met haar hand aan de la. Had u niet op mijn moeder willen wachten? Nee, ik moet weg. Ik liep naar de deur. Het meisje trok de la open. Ik vind het wel. Toen ik door de gang liep... hoorde ik het gerinkel van lepels en vorken. Op de hoek van de straat keek ik omhoog naar het naambordje. Marconistraat stond er. Ik was op nummer 46 geweest. Het adres was goed. Maar nu wilde ik het niet langer onthouden. Ik zou er niet meer heen gaan. Want de voorwerpen die in je herinnering verbonden zijn... met het vertrouwde leven van vroeger... verliezen eensklaps hun waarde... wanneer je ze uit hun verband gerukt terugziet in een vreemde omgeving. En wat zou ik ermee moeten doen op een kleine huurkamer... Waar langs de ramen nog de flarden hingen van verduisteringspapier en in de smalle tafela niet meer dan een handvol eetgerij paste. Ik nam mij voor het adres te vergeten. Van alle dingen die ik vergeten moest, zou dat me het gemakkelijkst vallen. U hoorde oorschelpen en zandkastelen met verhalen van Marga Minko gelezen door Hilde Smit. Het was een bijdrage van de NCRV, eerder uitgezonden in 1990. We hebben nog net even tijd om te luisteren naar een aantal korte verhalen voorgelezen door Marga Minko zelf. Voor, vroeg de vrouw achter het luikje. Ik wou graag mevrouw spreken, zei de man. Hij had een slappe deukhoed op en droeg een koffer... die hij nu op de stoep zette. Tussen zijn gestrekte wijs- en middelvinger... hield hij een visitekaartje omhoog. De vrouw nam het aan en keek erop. Komt u maar binnen, zei ze. Aarzelend deed ze de deur open. De man pakte zijn koffer en volgde haar naar de zitkamer in een wanordeverkerend vertrek... bezocht door de grote schoonmaak... of de toebereidselen voor een verhuizing. Gaat u even zitten, ik ben nog bezig. Ze wees hem een stoel en liep naar een geopende muurkast... waarbij ze voorzichtig over nesten serviesgoed stapte... die samen met een groot aantal dozen, mandjes en papieren zakken... alle doorgangen tussen de meubels versperde. Zuchtend nam ze een koffiekopje op... hield het enkele seconden ter hoogte van een kastplank en zette het weer op de grond. Zo deed ze met alle voorwerpen. Ze koos er een uit de chaos, bekeek het aandachtig... ging ermee naar de kast en legde het dan op zijn oude plaats terug. De man was gaan zitten en beschouwde met matte ogen haar achterste. Ze was een kleine, pafferige vrouw in een groene kamerjas... met witte en zwarte bloemen. Haar rossige haar had ze slordig opgestoken... Ik ben zo klaar, zei ze, zich pukkend naar een vleeschaaltje. Haar kousen zaten gedraaid en haar rechterpantoffel ontbrak de pompon. Ik heb alle tijd, mevrouw, zei hij. Hij had zijn koffer naar zich neergezet en hield zijn handen in een op zijn knieën. Na een half uur was de vrouw nog even ver als toen hij binnenkwam. Weet u wat, zei ze, ik kan er straks ook wel mee doorgaan. Ze scharrelde tussen twee stapels borden door... verzette een doos en ging tegenover de man aan tafel zitten. Hé, hé, huilde ze. Ik ben er moe van. Ze streek over haar haren en duurde wat pieken weg. Waar komt u eigenlijk voor? Ik kom voor u, zei de man. Hij had een zachte, aangename stem. Voor u, herhaalde hij. Ik weet dat u moeilijkheden hebt... Nee, vervolgde hij haastig toen hij merkte dat ze iets tegen tegenin wilde brengen. Ontkent u het maar niet. Als u die kast bedoelt, die komt vandaag heus wel klaar. Ik ken u, zei hij, haar opmerking negerend. Ik ken u al lang. Ik heb u op straat zien lopen. Ik heb u in Bora's tienroom zien zitten. U bezig gezien in uw voertuin. Ik heb de wens gekoesterd u te ontmoeten, met u te praten en u te helpen. Maar luister nou eens, begon de vrouw. Ja, zei de man snel, ik weet precies wat u nu zeggen wil. U hoeft het niet te zeggen. Ik weet alles. Ach, mevrouw, ik kijk de mensen aan en ik weet alles. Een extra zin daar, denk ik. U hebt moeilijkheden, narigheden. U zit met problemen, mevrouw. Voor mij hoeft u dat niet te verbergen. De vrouw haalde een zakdoek uit haar zak en drukte die tegen haar ogen. O, meneer, snikte ze. Ik zal u bijstaan, zei hij warm. Ik zal alles voor u doen wat ik kan. Vertrouwt u maar op mij. O, God, o, God, als u alles eens wist. De tranen liepen over haar gezicht. Ik weet het, zei hij. Daarom juist, daarom ben ik gekomen. Wat raadt u me aan? Een voetbad, zei hij. Wat, vroeg ze verbaasd. En ze hield op met huilen. Een voetbad, zei hij gedecideerd. U hebt een voetbad nodig. Ik heb helemaal geen pijnlijke voeten. U wilt er niet toegeven, mevrouw, maar ik zie het aan uw ogen. U moet beginnen met een voetbad. Hoe komt u daarbij? Ik zei het toch al, ik heb nooit last van mijn voeten. Ik heb geen eelt. ik heb geen likdoorns. Ik ga één keer in de twee maanden naar de pedicure. Haalt u even een teltje water voor me, Gebood hij. Ik wil geen voetbad, zei ze. Ik wil het niet. Kom, laat u nu eens alles aan mij over. U zult er bepaald geen spijt van hebben. Als u wilt dat ik u help, moet u werkelijk beginnen met een voetbad. Hoe vreemd u dat misschien ook vindt. Ik voel er zo weinig voor, mokte ze. Toe, haalt u die tel maar. Hij gaf haar een tikje op haar hand, waarna hij de zijne snel terugtrok. Ze zuchtte zwaar en stond op. Terwijl ze naar de deur liep, struikelde ze over een mand met breispullen. Zwakte in de hielen, riep hij triomfantelijk. Ach, die rotkast ook, zei ze moe. Toen ze met de tijl kwam aandragen, zat hij in een notitieboekje te schrijven. Hoe oud bent u? Vroeg hij zonder op te kijken. 48, zei ze. En uw man? 52. Wat doet uw man? Hij is gemeenteambtenaar. Hebt u kinderen? Nee. Huisdieren? Ook niet. Ze zette de tijl op de grond. Juist, zei hij. Hij klopt het boekje dicht. Dat komt allemaal best voor elkaar. U steekt uw voeten in het water en de rest volgt vanzelf. Maar het is koud, zei ze. Zeer goed, zei hij. Koud water is uitmuntend. In koud water functioneert alles veel beter. De vrouw trok haar kousen uit en dipte een grote teen in het water. Het is koud, zei ze nog eens. Doe maar. Om haar aan te moedigen gaf hij haar voet een setje waardoor deze op de bodem van de terecht terechtkwam. De andere liet hij op dezelfde manier volgen. En nu moet u goed opletten. Ik zal u thans de heilzame werking laten voelen van dit poeder. Hij had een papieren zak uit zijn koffer gehaald... hield hem omhoog en gooide de inhoud in de tijl. Het was een helder wit poeder... Het kroop tussen de tenen van de vrouw. Het dwarrelde op haar benen. Stoof over het serviesgoed en over de zwarte puntschoenen van de man. U wordt een ander mens, riep hij blij. Ik zie het al. En geestdriftig schudde hij een tweede zak leeg. Weldra staken de voeten van de vrouw in een dikke brei. Hier moet u nu een half uurtje in blijven zitten, zei de bezoeker. Ontspan u volledig. En u zult verrast zijn over het resultaat. Hij sloot de koffer en zette zijn hoed op. Als u het niet erg vindt, ga ik nu even in de buurt een doosje sigaren halen. Ik ben zo terug. In die tussentijd kunt u rustig genieten van uw bad. De vrouw rilde toen de man de kamer had verlaten. Het genot dat het voetpad haar diende te bezorgen, liet op zich wachten. Wel kreeg ze na een minuut of vijf een gevoel of haar voeten verstijfden. Want de dikke brei werd steeds dikker. En op het moment dat ze dacht, ik stap er maar uit, mocht het haar al niet meer lukken. Haar voeten zaten vast in een keiharde gipsmassa. De man had glimlachend de deur achter zich dichtgetrokken. Kalm wandelde hij weg met zijn koffer. Een paar straten verder drukte hij op de bel van een keurige woning. Kan ik mevrouw een ogenblik spreken? Vroeg hij. Ja, dat was Marga Minko. Zij las voor uit eigen werk. En daarmee ronden we dit uurtje met een radioreis met Marga Minko af. De schrijfster viert vandaag 31 maart haar 92ste verjaardag. Het is een half minuut voor vier. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna zijn we bij u terug. En in het volgende uur ruim baan voor Mark Stakenburg in Caro's voor één nacht met fluitist en toetsenist Thijs van Leer. Heel graag tot zometeen.